bij een noodsituatie. Elf uur, na net veel met het NOS Journaal...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 NSE openbaar maakte. Een buschauffeur van vervoersmaatschappij Connection heeft gisteravond het leven gered van een gehandicapte man die vast stond op een spoorwegovergang. Buschauffeur Harry Franken reed over de overgang bij Velp toen hij de man in zijn elektrische rolstoel zag staan. Hij twijfelde geen moment, zette zijn bus aan de kant en probeerde de rolstoel los te krijgen. Dat duurde even omdat de stoel klem stond. Vlak voor de aanstormende trein wist hij de spastische man weg te rollen. Volgens chauffeur Franken waren er veel omstanders, maar deed verder niemand iets.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 In de eredivisie heeft koploper Twente verloren. In Den Haag was ADO met 3-2 te sterk voor de Enschede'ers. Ajax had koploper kunnen worden... maar dan had het in de arena moeten winnen van RKC en het bleef 0-0. Ajax heeft nu wel evenveel punten als koploper Twente... maar een slechter doelsaldo. De andere uitslagen kan Buur Utrecht 3-1 en NAC Go Ahead Eagles 5-0. Het weer morgen overdag van tijd tot tijd regen. Met later vanuit het westen opklaringen. Het wordt zo'n 15 graden. Met een stevige zuidwestenwind. Die is aan zee mogelijk stormachtig. Maandag wordt grijs, nat en onstuimig. Met een grote kans op Zuidwesterstorm. Dit was het NOS-journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan.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 Wouter Bos, Roger van Bokstel, Frank de Graven, André Rauwvoet... en sinds gisteren ook Ab Klink. Was ik ook mijn minister geworden... dan had ik nu een dik betaalde baan in de gezondheidszorg. Ja, dat meen ik helemaal niet hoor, dat was een grapje. De presentator van Met het oog op morgen is veel mooier... dan een topbaan bij een ziekteverzekeraar. Goedenavond en welkom bij deze aflevering van Het Oog. 180 etsen van Anton Heiboer zijn naar alle waarschijnlijkheid vals. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Een droevig bericht voor cousin Simon en George Knubbe... de kunsthandelaren die de etsen in handen hadden. De communistische partij van China gaat verregaande hervormingen doorvoeren. Nou ja, verregaande hervormingen onderzoeken. Wat kunnen we verwachten? Europa is bang op het digitaal gebied te gaan achterlopen... bij de Verenigde Staten en bij China. Het stond op de agenda van de Europese top deze week. Valt de tijd nog te keren? Je hebt voor alles verkiezingen tegenwoordig. Nu is weer de vraag, wat wordt het archiefstuk van het jaar? Hans Goedkoop van Andere Tijden maakt de uitslag op 1 november bekend... en wij kijken vast vooruit op deze bijzondere beauty contest. En waarom premier Singh van India niet bang hoeft te zijn dat zijn mobiele telefoon wordt afgeluisterd door de NSE. Dat om vijf voor twaalf. Maar eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 26 oktober. Maar liefst tien jaar heeft de NSE meegeluisterd... met de telefoongesprekken van bondskanselier Angela Merkel. Huisharts Tromp uit -en Horn heeft vaker in strijd met de regels... het leven van patiënten beëindigd. Hier gaat iets mis... Er komt heel snel een nieuw blaadje. En dan beginnen we opnieuw met het nieuwsoverzicht. Met weer die zin. Maar liefst tien jaar heeft de NSA dus meegeluisterd... met de telefoongesprekken van bondskanselier Angela Merkel. De politica en haar telefoon zijn onafscheidelijk. En dat maakt de zaak extra pijnlijk. Merkels machtinstrument is dat handy. Womögliche seit tien jaren wordt ze van Amerikaanse diensten aangezapft. Deutsche Regierung und Sicherheitsbehörden blamiert... Volgens de New York Times en der Spiegel werd Merkel ook afgeluisterd voor het bezoek van president Obama afgelopen zomer. Obama zou zelf van niets geweten hebben. De Britse premier David Cameron vindt het gevaarlijk dat het Amerikaanse afluisterprogramma is uitgelekt. What Snowden is doing, and to an extent what the newspapers are doing in helping him doing what he's doing, is frankly signaling to people who mean to do us harm how to evade and avoid. Um, intelligence and, and, and, uh, nou, en en en surveillance. Na een zulke zussen taal hadden ze bij de demonstratie in Washington tegen de NSA geen boodschap. Hey hey, ho ho, mass surveillance got to go. Hey hey, ho ho, mass surveillance got to go. En dan komen we nu toch bij huisarts Nico Tromp uit Tuitje en Horn, die vaker in strijd met de regels het leven van patiënten heeft beëindigd. Tegen de co-assistenten die in augustus aanwezig was... bij de dood van een terminale kankerpatiënt, zei hij... dat hij wel eens een zak over iemands hoofd heeft getrokken. De co-assistent was erbij toen Tromp een terminale kankerpatiënt... honderd keer de gebruikelijke dosis morfine gaf, waarna de man stierf. Na drie ampullen vroeg ik hoeveel er nog moesten. Hij zei, allemaal. Ik zei, dan vermoord ik hem. Hij zei, we helpen hem gewoon naar de lieve heer... De brief waarin de co-assistent verslag doet aan haar opleiders in het AMC... stond vanochtend in de Volkskrant. De advocaat van de familie van Nico Tromp is woedend over het relaas van de co-assistent. Die heeft haar verhaal extreem dik aangezet. Um, en, en ja, god, uh, het is haar woord tegen het woord van de, van de huisarts. Ondanks alle vernietigende kritiek staat Hoorn vierkant achter dokter Tromp... die inmiddels zelfmoord heeft gepleegd. Nee, het is niet de, de wet wat hij gedaan heb. Maar goed, dat is nou eenmaal de situatie bij een mens... die in uh, een terminale fase zit. Ik denk dat dokter Trump goed gehandeld heeft. Die man moet dus een standbeeld geven, vind ik. Deze man die deed echt dat wat zijn hart ingaf. Die had alleen hart en ziel voor zijn patiënt. Dat alleen is een arts onwaardig, vindt Artsfederatie KNMG. Goede intenties maken niet dat je boven of buiten de wet staat. De KNMG vindt dat huisartsen betere nascholing moeten krijgen op het gebied van euthanasie en palliatieve zorg. De griepprik wordt nu nog elk jaar gegeven. Omdat het griepvirus steeds muteert, steeds verandert... en we dus ook ieder jaar een ander vaccin moeten krijgen. En heel veel mensen hebben er een hekel aan. Mensen vinden het niet plezierig om een spuitje te krijgen... Over een paar jaar is de grieprik verleden tijd. De Rijksuniversiteit Groningen heeft in elk geval een alternatief ontdekt. Het is een poeder dat maar één of twee keer in je leven ingenomen hoeft te worden. En dat is ook nog een stuk goedkoper dan het vaccineren nu kost. 49 miljoen euro per jaar, waarvan 32 miljoen opgaat aan de injecties. Nou, Dat zou wegvallen, dus zeker op lange termijn levert dat geweldige hoeveelheden geld. Levert echt tientallen miljoenen op. Die miljoenen kan Sinterklaas dan misschien uitgeven aan extra cadeautjes... als de goedheiligman tenminste niet onder de voet wordt gelopen... door hordes vluchtende zwarte pieten. Het verzet was nog nooit zo hevig als nu. En de grote vraag is wat de kinderen ervan vinden. Dat doen ze wel omdat zwarte piet maar onzin is. En dat ze op daken moeten klimmen en zo... dat vinden ze een beetje slavernij, maar dat is eigenlijk niet zo. Het merendeel van de kinderen vindt dat de geschminkte schoorsteenklimmer onder ons moet blijven. Dat blijkt uit onderzoek van het Jeugdjournaal. Ik kan niet tegen kleine kinderen gaan zeggen dat het niet meer doorgaat. Ja, Omdat Klaas het... weg is. Dat is wel een beetje harteloos. En voor wie het nog niet wist, nog één keer de uitleg waarom Zwarte Piet nou eigenlijk zwart is. Die, die Piet is gewoon zwart door de schoorsteen. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Maar als die in de kool staat, dan is die blank. De komende nacht gaat de wintertijd in en ook muzikaal gaan we deze nieuwe periode inluiden. Nou, met wie zou dat beter kunnen dan met tv-producent en muziekliefhebber Harry de Winter. Goedenavond. Goedenavond. Is dit het einde van de vrolijke feestelijke muziek op de radio? Nou, op de radio zal het wel een beetje te merken zijn, maar voor mij maakt het niet uit. Uh, ik heb juist vrolijke muziek nodig in, uh, in, in depressieve grijze dagen... Maar er is natuurlijk wel muziek die je eerder bij de open haard draait... dan uh, als je zomers lekker in de zon zit, ja. Noem het verschil eens? Dus, uh, nou, het verschil is uh, een beetje melancholieker, een beetje meer luistermuziek. Ik heb een soort, drie verschillende soorten muziek maken. Dus de, mijn dansmuziek, dan heb je uh, uh, uh, luistermuziek... Uh, dansmuziek, luistermuziek en uh, uh, uh, vrolijk wordt muziek. Laat ik het zo noemen. Uh, vrolijk wordt muziek. gaan we straks ook wat van horen. Dat is muziek die ik opzet als ik een beetje lichtelijk chagrijnig ben. En dan weet ik zeker als ik die plaat draai... dan uh, komt er een lach op mijn gezicht. En dan uh, kan ik de dag weer aan. We gaan straks verder uh, praten over hoe je bent op je chagrijnige momenten. <laughs> maar e eerst inderdaad Simon en Garfunkel. Waarom is The win a winter's day in a deep and dark december. Uh, uh. I'm alone gazing from my window. Ja, melancholische kan het niet. En heel erg mooi. I am a rock is dit. Ja, yeah. ja. Yeah. A winter's day.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 One and No One Touches Me. I am a rock van Simon en Garfunkel. Mooie muziek hè, Rien Zeger het is fantastische nostalgie heel fijn Segers is hoogleraar Aziatische bedrijfscultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen en we hebben u gebeld omdat de Chinese partijprominent Yu Sheng Shen als ik het goed uitspreek ja. grote hervormingen in het vooruitzicht heeft gesteld en die zullen worden bekendgemaakt tijdens de top van de communistische partij volgende maand Hoe hoe serieus moeten we zo'n uh, boodschap nemen of is het een beetje window dressing denkt u Nee, het is dus geen window dressing. Uh, ik denk dat we hem serieus moeten nemen. Ook omdat wanneer een, een echt hoge uh, partijfunctionaris zoals meneer nu, Yu, uh, dit soort voornemens uitspreekt, uh, dat uh, uit het en na besproken is met, uh, met de regering. En het past bovendien in het beleid van de Chinese regering om geleidelijk aan China op te stoten, zeg maar, in de, in de vaart der volkeren. Dus dit is weer zo'n moment waarop je kan lezen wat de Chinese regering in feite van plan is, op de lange duur. En wat zijn ze van plan? Aan wat voor hervormingen moet je eigenlijk denken als ze het daarover ja. hebben? Ja, deze hervormingen die betreffen waarschijnlijk een uh, sociaal-economisch uh, uh, liberaliseringsprogramma. Uh, uh, en dan moet je denken aan het feit dat uh, de Chinese regering zich voorgenomen heeft... om minder staatsbemoeienis te laten gelden bij uh, bedrijven, uh, midden, groot, klein bedrijf... Uh, ...het meer over te laten aan de markt. Uh, dus een liberalisering van uh, het economische programma. En sociaal moet je denken aan het feit dat men de migratie in het land zelf... Uh, ...opener, vrijer en uh, losser van allerlei reguleringen wil maken. Dus dat zijn de twee punten waarop men nu vaart... ...op weg naar die stippende horizon, dat we zeggen... China. Uh, ja, een wereldleider maken in, in sociaal-economisch en politiek opzicht. En hebben ze dat echt nodig, die hervormingen? Want als je beelden ziet van een stad als Shanghai, denk je, nou, is al behoorlijk modern. <laughs> ja, nee, die hebben ze echt nodig. Omdat uh, onder de grond, hè, dus wat wij dan niet waarnemen, metaforisch gezien, uh, zich een hele grote uh, intelligentie beweegt die zegt nou. We moeten echt van dat oude staatscommunisme af. We moeten meegaan met de globalisering, met de markteconomie. We zijn zo langzamerhand zo sterk als China om dat inderdaad ook te kunnen doen. En dan moet u denken aan die honderdduizenden hoogopgeleide Chinezen, aan top Chinese universiteiten met de PhD die, uh, tienduizenden van de, van de Verenigde Staten die zeggen, wij zijn veel beter dan de Verenigde Staten, dus we kunnen ons onze, onze oude staatskapitalisme kunnen we rustig laten vieren. En dat wordt niet in alle vriendelijke en en, en vrolijkheid gezegd zoals ik dat nu uitspreek, mm. maar dat is dat is uh, serious business. Wij, hervormingen denken wij, maar wij komen dan ook uit het Westen... Okay. direct ook aan democratie en vrijheid ja. van meningsuiting. Ja. Daar moeten ja. we geloof ik niet aan denken. Nee, daar moet je niet aan denken. Je moet speciaal denken op dit moment aan sociaal-economische hervormingen... waarbij, eh, nou, wij denken natuurlijk vaak aan mensenrechten... die geliberaliseerd eh, moeten worden. Charter of Human Rights van de Verenigde Staten moet herkend worden. Dat is allemaal niet aan de orde. Maar ik sluit niet uit dat dat op iets langere termijn... een jaar of vier, vijf, zes... Eh, echt serieus ook overhoog gaat worden... omdat China, de regering althans, gekozen heeft... voor de weg van de geleidelijkheid... in plaats van een andere broeder, zou ik maar zeggen... in de samenzwering Rusland. De sovjet ja. unie in de tijd heeft gekozen voor... plotseling revolutie. Nou, we hebben gezien wat dat oplevert. Dat willen ze niet in China, zoiets als wat Gorbachev toen gedaan heeft... Dat is dus het angstvoorbeeld van de Chinese regering. Dit gaan wij nooit doen. Wij weten waar we uit willen komen en we gaan geleidelijk stappen zetten om dat te realiseren. En je moet zich dan ook voorstellen dat allerlei dingen die je dan waarneemt, die moet je aan elkaar structureren, zoals bijvoorbeeld het feit dat China uh, een groter aandeel buitenlandse investeringen wil, naar buiten wil gaan, investeren wil met hun bedrijven in het buitenland. Je moet denken aan de positionering van de Chinese munten, yuan, ten opzichte van de dollar, uh, waarin men zich nu zo langzamerhand ook sterker voelt ten opzichte van het dollar. En men niet uitsluit dat de yuan een keer de wereldmunt zou kunnen worden. Huh. Moeten we er eigenlijk blij mee zijn, een sterker China? Want ik, ik was deze zomer in Duitsland. Daar zijn ze ontzettend blij met de export van BMW's en Mercedes. En nou, ja, die ja, die middenklasse van u. <laughs> uh, ja. Maar ja, je kunt natuurlijk ook denken, we worden helemaal weggevaagd. Nou, voor ons is dit, dit angstscenario, uh, een implosie van China of een, een grote oorlog van China met Japan, uh, allemaal tamelijk ondenkbaar. Maar wij zouden er inderdaad ook niet aan moeten denken, omdat dan onze, onze import en export in elkaar stort, de wereldeconomie in elkaar stort. Dus u weet dat uh, China 1280 miljard euro aan leningen uit heeft staan in de Verenigde Staten moet u zich niet denken dat China zal vragen nou geef die leningen nou eens een keer terug en anders dan, dan gaan we jullie een kopje kleiner maken. Dat moet je dus niet aan denken. Dus een sterker China is alleen maar in ons voordeel er is alleen één maar bij en dat is dat Nederland zich dat ook moet realiseren en zich ervan moet vergewissen dat we onze relaties met China steeds verder uitbouwen. Vandaar dat het Goed is dat, dat premier Rutte eindelijk zijn bezoek aan China brengt in november. Ja, ja dat gaat hij doen. Dat is echt hoog, hoog tijd. Mogen we u weer bellen na dat plenum van de Communistische Partij volgende maand? Dan weten we meer. Ja, het lijkt me heel spannend. Dank u wel, professor Rien Segers. Graag gedaan. Ja, dan gaan we het nog verder hebben over de verschuivende verhoudingen in de wereld. Want op de Europese top deze week werd ontzettend veel gepraat over data en digitale economie. En dan niet alleen vanwege de afluisterschandalen, maar ook vanwege het feit dat Europa bang is achter te gaan lopen op de rest van de wereld. En dat gaan we merken op terreinen als defensie, economie en buitenlandse politiek is de angst. Alweer een hoogleraar, namelijk Michel van Eten aan de lijn hoogleraar internetveiligheid aan de TU Delft... en ook lid van de Nationale Cyber Security Raad. Wat doet die raad precies, meneer Van Eten? Die adviseert de regering gevraagd en ongevraagd... over uh, vraagstukken rondom internetveiligheid. En vraagt de regering daar vaak om? Uh, met enige regelmaat, maar het is vaker ongevraagd tot nu toe. Zijn uh, die zorgen van de EU-leiders op uh, die top in Brussel terecht... Nou, als je ziet dat uh, bijna alle grote vernieuwingen op dit terrein uit de VS komen... Ja, dan moet je, je terecht afvragen in hoeverre wij ook uh, uh, in het ICT-tijdperk mee kunnen. Ja, van de VS weten we dat een beetje. Google, uh, nou ja, eigenlijk alles, Apple, alles. Wat, welke vernieuwing is er ooit uit Europa gekomen? Um, nou, een van de weinige echt bekende voorbeelden is Skype. Uh, dat is een, een Zweeds-Estse Est, uh, uh, uitvindingen en een klein bedrijfje... dat, uh, ja, zoals bij vele internetdiensten, heel klein begon... En, en, en een aantal jaren later de hele telecomindustrie op zijn kop heeft gezet. En inmiddels door Microsoft is opgekocht. Zo gaat het dan ook alweer. Nee, en die zijn weer Amerikaans. En die zijn weer Amerikaans. Gaat het alleen over geld als de Europese leiders het hebben... over uh, bedrijven op achterstand te komen? Of, of gaat het om geostrategie? Wat, wat speelt er allemaal ja Er spelen natuurlijk verschillende dingen. Eén is simpelweg uh, het, het uh, blijven groeien economisch gezien. En dan moet je steeds meer ook uh, ICT uh, als sector mee zien te krijgen. De afgelopen jaren hebben wij in Nederland 15% van onze economische groei te danken gehad aan ICT. Nou, dat gaat natuurlijk alleen maar toenemen. Um, dus nou, om daar mee te blijven kunnen, moet je dus ook investeren op dat terrein. Maar daarnaast, ja, zeker ook in het licht van NSA en, en alle ja. andere uh, geopolitieke kwesties die spelen, hebben wij de vraag hoe ongemakkelijk worden wij van het idee dat al die uh, diensten uh, door Amerikaanse bedrijven beheerd worden, die ook daarmee de facto uh, een deel van het Europese beleid dicteren. Privacybeleid wordt eigenlijk niet door ons gemaakt, maar wordt in, uh, in Silicon Valley gemaakt door de keuzes die Facebook maakt. Ja. Om maar eens wat te noemen. En kan je dat veranderen vanuit Europa? Of, of zijn er daarvoor te veel landen, te veel verschillende belangen? Um, nou ja, het is altijd lastig om in Europees verband uh, het over iets eens te worden. Kijk, wat je hier uiteindelijk doet is, is denk ik, bescheiden nadenken over wat je opties zijn... Um, een paar jaar geleden heeft Europa uh, bedacht, wij moeten een eigen Google hebben. Toen hebben ze daar, ik heb het nog eens opgezocht vanmiddag, uh, ruim 200 miljoen euro in geïnvesteerd. En is er nooit en, gekomen? Nou ja, er zijn uh, toen uh, zoekmachines gemaakt met de naam Quera en Theseus. Nou, nooit niet van gehoord. Meneer... Ja, precies, nou dat zegt genoeg. Um, ja, dus je kan niet op die manier doen. Die markten werken niet zo. Dat zijn markten waarin uh, winner takes all... Uh, dynamiek geldt. Dat betekent, als jij eenmaal uh, de dominante speler bent geworden in die markt, dan neem je eigenlijk de hele markt over. Dat zag je bijvoorbeeld bij Facebook. Uh, er waren heel veel sociale netwerken voordat Facebook succesvol werd, maar toen Facebook eenmaal een bepaalde kritische massa voorbij was, uh, dan nemen ze eigenlijk al die andere uh, netwerken over. En zelfs een, een hele grote speler als Google komt er met zijn Google Plus niet echt bij. Uh, met de zoekmachine van Google geldt iets vergelijkbaars. Dus op het moment dat je die kritische massa hebt... kun je die diensten nog beter leveren. Google krijgt informatie van alle kliks die wij doen op al die zoekresultaten. Daardoor weet zij veel meer nog van wat wij zoeken en willen hebben. Daardoor trekken ze weer meer adverteerders. Daardoor kunnen ze weer meer investeren in de zoekmachine. Nou, dat wordt een heel moeilijk om hen op dat terrein te verslaan. Dus je moet niet een Europese variant ervan gaan bouwen. Mm. Het beste wat je kan doen is investeren in... in uh, uh, uh, opleiding en zorgen dat er een goed klimaat is voor vernieuwende ondernemers. En doen we dat of niet? Nou, hier en daar lukt dat. Ik ben geen expert op het gebied van innovatiebeleid, uh, uh, maar je kan bijvoorbeeld wel zien dat in Amsterdam een hele gamecluster nee, ja. is ontstaan, zoals dat dan heet. Ja. Nou, dat zijn niet kinderachtige bedragen, daar staan we niet bij stil, maar dat gaat echt om, uh, om miljarden uh, bij elkaar, die markt. En. Uh, ...daar blijkt ook buiten Amerika wel degelijk uh, innovatieve economische uh, diensten te kunnen ontwikkeld worden. Dus je moet een soort eigen niche in de markt uh, zoeken? Ja, precies. Je moet eigenlijk de, de, de zoekmachine en, en, de, en de Apple apparatuur enzovoort aan, aan die uh, partijen laten. En, maar het internet is, uh, ontwikkelt zich razendsnel. En er zijn heel veel niches waar je heel groot kan worden... Ik noemde al Skype, maar we hebben natuurlijk heel veel uh, diensten gezien de afgelopen jaren. PayPal, uh, Twitter. Uh -huh. uh, dat zijn allemaal hele kleine bedrijfjes die dan toch op een gegeven moment een wereldmerk hebben. En dan, uh, nou, dan, dan uh, neemt de waarde van zo'n uh, dienst natuurlijk enorm toe. Alleen daarmee krijgen we nog niet Facebook en Google uh, onder de knie. Nee, nee, het enige wat je eigenlijk op dat terrein kan verwachten... is dat de Europese Commissie zich langzaam wat zelfverzekerder gaat opstellen... Um, uh, zoals ze eigenlijk in een jaar of, laten we zeggen, vijf geleden zijn gaan doen op mededingingsbeleid. Op, op uh, competitiebeleid. Zo, toen uh, Microsoft aangepakt. Uh, Precies. Europasie en dat waren ooghoes. boetes waar ze, waar ze ook in, in Amerika toch niet al te schamper over deden. Daar mm. keken ze raar van op dat ineens een bedrijf uh, dat soort boetes moest gaan betalen. Nou, dat kan op dit, uh, op dit gebied, uh, privacy, security, uh, omgaan met data, kan dat ook gaan gebeuren. Dan heb je op zich nog. Niks, uh, geen antwoord op dat NSA-verhaal. Uh, maar dan heb je wel in termen van consumentenbescherming en, uh, en het, ja, laten we zeggen, uh, creëren van dezelfde spelregels voor alle spelers, heb je wel een slag gewonnen. Hè? Want als jij nu een concurrent of iets wil opzetten in, in, in Nederland of in Europa... moet je de facto aan strengere regels voldoen dan die Amerikaanse spelers. Ik had het net met uh, Rien Segers over de groeiende economische macht van China. Die, die zijn er dus wel in geslaagd. Hè. Ze hebben bij Bo, hun eigen Twitter, ze hebben hun eigen Google... ze hebben hun eigen Facebook. Die hebben kennelijk een andere strategie gevolgd dan Europa... Ja, ja, die hebben daar zo hun eigen uh, oplossingen voor. Kijk, zij hebben Google uh, eigenlijk een paar jaar lang het leven heel zuur gemaakt. En nagenoeg uh, onmogelijk gemaakt om goed te functioneren. En in dat, in dat vacuum, waar ze dus eigenlijk de concurrentie hebben uitgeschakeld, hebben zij hun eigen bedrijven laten groeien. En aangezien China het economisch heel goed doet en ook inderdaad, zoals ook in het vorige item al naar voren kwam, inmiddels goede universiteiten heeft, waar uh, technisch uh, hoogwaardige mensen van afkomen. Dan kun je op een gegeven moment iets bouwen wat ongeveer de kwaliteit van Google haalt en dan onder Chinese voorwaarden opereert. Ja, dat kan ook. Dat is natuurlijk voor Europa geen begaanbare weg. Wij hebben, wij hebben niet een internet wat waar, waar we gewoon lukraakdiensten raakdiensten uh, van andere landen gaan uh, uitschakelen. Dat hebben ze wel gedaan. De staat controleert dat. Ja, ja daar, daar, zij hebben dat niet gedaan omdat zij beter uh, dan Google waren. Ze hebben gewoon de concurrentie, concurrentie op die terreinen uh, nagenoeg uitgeschakeld. Eerlijk. En dan kun je best ook iets bouwen. Ja, dat, uh, dat kan ik me iets bij voorstellen. Is het eigenlijk erg, want die angst is er dan op zo'n top in Brussel. Is het eigenlijk erg als we een tweede rangs worden? Ik bedoel, we hebben mooie steden, musea. Ik bedoel, laat die andere landen gewoon uh, digitaal groeien. Nou, op zich, ja, dit, dit gaat ver buiten mijn expertise. Maar ik, ik, ik vind dat wel een, een, een geruststellend idee. Of hoe zeg je dat? In Een goede relativerende noot, dat bedoel ik eigenlijk. Dat als je beseft dat je niet de top bent, maar de subtop of misschien de middenmoot. Dat het daar economisch natuurlijk niet meteen uh, armoede is. Je kan heel goed uh, uh, ook daar gewoon en zeker een zeker wel, wel, welvaartsniveau halen. Nou, en dan ben je niet meer de voorhoede. Die zijn we waarschijnlijk al een, een poos niet meer in allerlei industrieën. Dat wil niet zeggen dat we hier met z'n allen aan de bedelstaf raken. En uh, wat de spreker in het vorige item ook al aanhaalde. Kijk, veel van, die, van dat economische succes daar... daar profiteren wij natuurlijk van mee. Hè? Wij zijn mm -hmm. helemaal niet gebaat bij een slecht functionerend uh, China. In allerlei opzichten niet. Hè? Dus de, de, het is ja. geen taart. Uh, geen de economie mist. is geen taart die uh, verdeeld moet worden in stukjes. En als het stuk van China groter wordt, wordt die van ons kleiner. Nee, de, de, de, de, de de uh, grap van de economie is natuurlijk dat het groeit. Dus op het moment dat het daar groeit, groeien wij in beginsel daarin mee. Of in ieder geval kunnen we daarvan profiteren. En wij hebben in elk geval de game-industrie van Amsterdam. Lekker punt. Ja, die ik, heb hebben Ik we. <laughs> dank u wel. Michel van Etenhoog, leraar in Delft. Met het vallen van de bladeren verandert ook onze gemoedstoestand. Harry de Winter koos vanavond in met het oog op morgen de muziek uit. Hariba, had het net over je momenten van Chagrijn. Wanneer zijn die momenten eigenlijk? Nee, het is morgens vroeg. Exactly. <laughs> Ik, ik ben geen ochtendmens, dus ik ben s morgens uh, uh, uh, niet op en top. En als ik dan uh, in de auto zit en ik moet een uh, energieke dag uh, eigenlijk beginnen, dan uh, heb ik bepaalde platen die ik opzet, zoals Under My Thumb van de Rolling Stones of wat we nu gaan draaien van de Shins. Zou het niet veel uh, beter zijn gewoon veel koffie te drinken dan 's ochtends? Dat doe ik ook. Maar de combinatie uh, vrolijke, opwekkende muziek uh, met uh, twee goede uh, macchiato's, uh, doet wonderen. Wie zijn de Shins? De Shins is een groep uit Amerika die ik ken van een paar jaar geleden via mijn zoon die daar woont. Uh, verder weinig over te vertellen. Leuke band, luister maar naar Nieuw Slang. En waarom word je hier vrolijk van? Nou ja, luister maar, dan hoor je het vanzelf. happier than with no mindset It's right when you die, old and lonely. Dawn breaks like a bull through the hall. Never should have called, but my head's to the wall and I'm low. Godspeed, all the beggars are dawn And they all cut their thumbs And bleed into their buns till they melt away I'm looking in on the good life I might do never to find Without a trust, the flaming It's right. Nieuwslang van De Shins uit Amerika... en tv-producent en dj nog steeds op 40-plus feesten... namelijk Harry de Winter raadt u dit aan om te draaien... als u sommer mag worden van het weer. Kunsthandelaren kozijn Simon en George Knubbe weten het absoluut zeker. Ze hebben ongeveer 180 echte etsen van Anton Heiboer in handen. Etsen uit de verloren gewaande Haarlemse collectie van Heiboer. Maar volgens het Openbaar Ministerie... en dat baseert zich op onderzoek van het Nationaal Forensisch Instituut... en van de Universiteit van Amsterdam, zijn die etsen vals. Vanmiddag sprak ik koesijn Simon en George Knubbe... in hun galerie aan de Amsterdamse Prinsengracht. Meneer Knobbe, om te beginnen, dat, de, de uitkomst van dat onderzoek van de week... Ik, ik kan me voorstellen dat het echt een soort donderslag bij Helder Hemel is. Daar kwam als een mokerslag aan. Niet verwacht. Totaal niet. Totaal niet. Simon, u was er eigenlijk ook zeker van dat uw werken... of de werken van u beiden 100 beide, procent zeker. 100 procent. En nog. En nog. Hoe weet je zoiets? Dat dat, is, dat, het handschrift, het... het, het, het wat je ziet, wat je voelt... Deeltaal. Je... Het is helemaal heiboer. Het is 100% procent heiboer. Ik Hoe kan... kan iemand eraan twijfelen dan? Omdat ze niet willen kijken. Ze... Degenen die twijfelen, die willen ze niet zien. En degene die ze gezien hebben... die kan je overtuigen ervan dat ze echt zijn. We hebben de nota's van zijn ertspers. We hebben nota's van zijn zingplaten. Maar... De fundatie wil per se niet dat deze werken getoond worden. En op, en het is een museum is vol is dat. Ja, dan uh, zie je het verschil heel erg. Hè? Dit is het mooiste werk wat hij uh, ooit is gemaakt het heeft. Het meest oorspronkelijke werk. Het is werk uit de jaren okay. 50. Het hangt hier allemaal om ons heen en is mooi vind ik. Hij heeft zelf alleen gezegd van... Ik heb mijn werk vernietigd uit mijn Haardumse periode. Hoe zit dat? Hij heeft uh, niet zijn tekeningen... Uh, ver... Zijn ets niet vernietigd. Hij heeft de etsplaten, etsplaten vernietigd. Vernietig. Dat heeft hij ook zwart op wit gezet. Dat hebben wij hier, hier in... allemaal uh, op papier. Maar die etsen waren gewoon gedrukt. En die zijn gewoon bewaard gebleven. Dat na na niet elke niet. relatie... Uh, uh, vergat hij het verleden. Daar wou hij niks mee te maken hebben. Dus dan en hij heeft veel relaties gehad. In die woord. tijd drie. En hij begon dan weer een nieuw leven. En hij verkochte zinkplaten als oud zink... Uh, in Haarlem bij een oud zinkinkoper... en de andere in Amsterdam op het Waterloopplein. Dat heeft hij zwart op wit opgeschreven. Maar hij had een vriend, en die heette Jozef Sante... die betaalde alles voor hem... Uh, heeft ook een boot voor hem gekocht. waarmee hij naar Amsterdam is gekomen. En die beheerde dat werk. Die zorgde er eigenlijk voor dat het niet vernietigd werd. Er was geen vraag naar dat werk van Heiboer. Hij verkocht bijna niks. Maar die man, uh, die heeft dat altijd tot zijn dood bij zich gehouden. Er staat ook op heel veel werken voor Jozef, of Jozef Sante, dat, uh, maar men zegt dat er nooit een Jozef Sante-collectie bestaan heeft. Ja, dat, dat klopt ook wel, een Jozef Sante-collectie. Maar ze waren een deel was van Jozef. Meneer Simon, uh, op, op wie gaat het Openbaar Ministerie nu af? Wie hebben het Openbaar Ministerie op het spoor gebracht van... Dit is vals. De Foundation en, de, en Willem de Winter. En waarom willen die bewijzen dat ze niet echt zijn? Ze hebben ze nog nooit in het echt gezien. Willem de Winter hebben we al een aantal keren uitgenodigd... maar die is nooit willen komen. We hebben zelfs een bedrag van 250.000 euro... aan hem willen betalen als hij kan bewijzen. Want waarom ze niet echt zijn... hij doet al jaren onderzoek, zegt hij... maar hij kan in het belang van het onderzoek niet zeggen waarna. Het is Kafka. Het is helemaal Kafka. Alleen... Het OM zegt nu, we hebben onderzoek laten doen... door het Forensisch uh, uh, Instituut en, en NAP, door de Universiteit van ja. Amsterdam. En, ja. Nou ja, het OM zegt, op basis daarvan zeggen we, ze zijn niet echt. Ja, en dan zou ik heel graag dat onderzoek willen zien. Dat wordt ons nu ook toegestuurd. Want ik vroeg, het papier is uit de tijd... de inkt moet er net zo lang op zitten... en de handtekeningen moeten hetzelfde zijn... Uh, ze hebben ze vergeleken met etsen uit het Stedelijk Museum... en uit het Haags Gemeentemuseum. Maar He Heiboer had twee soorten etsen. Uh, de etsen die hij zelf drukte, vonden ze niet mooi... omdat ze te ruw waren. Mm -hmm. Maar hij had ook etsen die werden gedrukt door een drukker. En dan werden ze veel netter gedrukt. En dan vond men ze wel mooi. Mm -hmm. uh, zo is er een serie etsen geweest die in Haarlem werd afgekeurd... Die werd na de hand weer gedrukt, maar netter. En die werd toen in het Stedelijk Museum tentoongesteld. En de hele collectie werd toen opgekokt door Hans Koetsier. Ja. Maar die hebben een andere uh, textuur als de etsen die hij zelf gedrukt heeft. Ja. Alleen de handtekening moet uiteraard dezelfde zijn. En die is dat volgens u? Die is authentiek? Uh, we hebben dat laten onderzoeken. En uit dat onderzoek bleek dat de handtekening authentiek was. Alleen... Het uh, OM, die zegt dat wetenschappers van de VU naar gekeken hebben en tot een andere conclusie gekomen zijn. Nou, dan wil ik wel eens lezen hoe dat in elkaar zit. Want het rapport is nog niet gepubliceerd van het nee, OM? Nee, dat heb of... ik nu niet gezien. Lieten ze me ook niet zien. Alleen mijn advocaat heeft erom gevraagd en nu wordt het me toegestuurd. U heeft een jaar geleden samen een interview ook aan met het Oog op het Morgen gegeven aan collega Mieke van der Wij. U zei toen, we hebben een getuige, daarmee kunnen we bewijzen dat het authentiek werk is. Dat het echt werk is, maar u wou toen niet zeggen wie dat is, die bron. Wordt het niet tijd om dat nu te zeggen, nu nou, we het zo uh, hoog opspelen? Uh, uh, Erna Kramer, zijn tweede vrouw, die komt hier. En die herkent veel werken uit die tijd. Die heeft, die heeft ze hem zien maken. Maar dat wil het, open, het Openbaar Ministerie zegt... er is een groep die zegt ze zijn echt. En er is een groep die zegt ze zijn niet echt. En wij doen alleen dan een technisch onderzoek. Dus die tweede vrouw geloven ze niet. En dat was de bron aan de Kamer. Ja. Wat betekent dit financieel voor u? Er zijn allemaal uh, stukken nu uh, in beslag genomen door het OM. Nou, het is rampzalig. Om wat voor waarde gaat dit? Oh, als het erkend wordt, om heel veel geld. Daarvoor zijn ze jaloers. Ja, ik mag dat misschien niet zeggen. Maar... Jawel, je mag alles zeggen. We staan, het stond op het punt door te breken. Wie zijn jaloers? Die vrouwen. Van Heiboer. Ja. ja. Die... Het is allemaal gebaseerd op jaloezie. Het is helemaal jaloezie. Maar wat kunnen zij er tegen hebben dat u handelt in Heiboer? Uh, uh... Ik dan komt er op. een eigen geknoei tevoorschijn dat ze zelf gedrukt hebben. Zij, druk, zij hebben Mo zijn naam gekocht. Dus zij, het is een handtekening. Dus zij mogen uh, een, een krabbel op papier zetten... en daar Anton Heiboer onder zetten. En dan is het voor de wet een heiboer. Dat klopt toch niet? Wat betekent het emotioneel voor u, dit? We zijn kapot. Ik ben kapot. Komt dit nog goed? Nee. nee. Krijgt u die stukken ooit terug? Ik hoop het, maar ik weet het, ik niet. Weet het niet. We kunnen helemaal niet uh, denken. Uh, ik, uh, het is vreselijk wat er gebeurd is. Terwijl je zelf weet dat het 100% echt ik is. Ik vind het een heel groot onrecht. Alle mensen die ze gezien hebben, die weten tot ze echt zijn. En het is een hele grote groep, die wil ze gewoon niet zien. De collecties van de anderen worden minder. Dit is, het, dit is het meest oorspronkelijke werk. En, en het gaat ons niet om het geld. Want we zijn, we zijn oh. oud. En we hebben geen erfgenamen. En uh, je raakt uiteindelijk alles kwijt. Maar om als... Uh, tot je verkeerde dingen hebt verkocht. of in, uh, Het doet heel veel zielenpijn. Welk deel van uw leven bent u verbonden geweest met Heiboer? Met de persoon Heiboer? Met het werk heiboer? U heeft met hem samengewerkt? Ik kwam daar elke dag, ja. En toen had hij twee vrouwen. Ja, het was een hele fascinerende man. Het was een kunstenaar. Het was een secreet van een man. Maar dat, dat zijn kunstenaars soms. Dat moet, heb je te nemen. Hij keek gewoon naar de mensen als dieren. Hij was gek op honden. En hij keek als iemand binnenkwam, zag die ook als hond. Een man zag hij als een reu en een vrouwtje ziet hij ja, als een teef. En daar zit ook verschil tussen in gedrag. En alle graduaties daartussen. Wat kun je doen om het terug te krijgen van het OM, uw stukken? Ik weet het niet. Uh, maandag gaat een advocaat ermee aan de uh, uh, weer, maar... Ja, dat weet ik, ik niet. Ik weet het niet. Nee, we eigenlijk hebben eigenlijk geen hoop op een goede afloop meer. Nee, uh, daar zijn we te oud voor. Als ik twintig jaar jonger was, dan ging ik er nog tegenaan. Maar ik ben nu... Uh... Murf. Ja. Dank voor het gesprek. Cousin Simon waren dat een uh, George Knub over een grote nederlaag tegen het OM. Ja, komende nacht gaat uh, de wintertijd in... en uh, tegelijkertijd slaat het weer morgen helemaal om... en niet in de goede richting helaas. Dus is het wel een prachtig moment om de ideale wintermuziek te draaien. Uitgekozen door Harry de Winter, hij heeft zijn naam mee... maar hij heeft ook lang het muziekprogramma Wintertijd gepresenteerd. En de tune van dat programma was van Steve Miller... en uh, die wou je vanavond ook horen... Ik ben echt een echt grote fan van Steve Miller. Steve Miller is in Nederland een beetje een cultartiest. Maar gaat al veertig jaar mee. En uh, ik, ik ben een fan van hem. Hij heeft een soort uh, unieke manier van songs, uh, song schrijven. En uh, ja, zoals, zoals meestal bij goede muziek, je kan het eigenlijk niet uitleggen. Luister maar gewoon naar Steve Miller. En uh, want dat is het onderwerp eigenlijk van vanavond. Is, is Steve Miller nou, even los van de titel, typische wintermuziek of eigenlijk zomermuziek? Nee, wintertime, afgezien van de titel, is, uh, is een melancholisch uh, winternummer. Uh, uh, je kan heel veel van, uh, van uh, uh, Speedmiddel draaien, wat, wat je zomers zou draaien. En Maurice of uh, al die Bluesnummers van, die zou ik wel zomers draaien, maar dit is echt een melancholisch winternummer. Wintertime van de Steve Miller Band. En u hoorde vanavond de muzikeus van Harry de Winter. Vorige week hadden we de Libris Geschiedenisprijs... en maandag komt de ACO Literatuurprijs. En vanavond werd Shaila Singh tot columnist van het jaar gekozen... talentenjachten en beauty contests zijn ontzettend in opeens in Nederland. En voor het eerst zijn er nu ook verkiezingen voor het archiefstuk van het jaar. Stuk van het jaar heet die wedstrijd. En Joanneke van Zandwijk van het regionaal archief in Tilburg... is een van de initiatiefnemers. Goedenavond, mevrouw van Zandwijk. Goedenavond. Stuk van het jaar, dat klinkt wel erg gewaagd voor de archiefwereld. Ja, uh, wij vonden dat wel een mooie titel. Het past toch niet bij het wat stoffige imago hè, van archivarissen? Um, nou, het is misschien wel eens tijd om het een beetje uh, op te, uh, de, het stof eraf te, te, te doen. En um, ja, wij vonden het wel leuk om zo'n beetje een uh, prikkelende titel te kiezen hiervoor. Want zijn, en, zijn archieven en archivarissen eigenlijk veel, uh, veel vlotter en hipper dan, dan ik nu denk? Um, ja, ik denk dat er de afgelopen tien, uh, vijftien jaar een, een enorme instroom is gekomen aan jonge uh, mensen die in archieven werken. Die heel erg van geschiedenis houden en van de verhalen achter archiefstukken. En ja, die jonge mensen brengen ook um, nieuwe ideeën mee over het digitaal beschikbaar stellen van archiefstukken. Uh, gebruik van social media in archieven. Daar is ontzettend veel in gebeurd de afgelopen jaren. En ja, ik denk ook dat deze verkiezing uh, voor stuk van het jaar, dat zijn ook wel, ja, vaak toch wel de wat jongere archiefmedewerkers die hier uh, hun schouders onder hebben gezet en hebben gezegd, nou, dat vinden we leuk, we gaan meedoen en we gaan Facebook inzetten en Twitter en Pinterest en bloggen en al die media en um, nou ja. Het, is, uh, het loopt heel erg goed, moet ik zeggen. De reacties zijn heel positief. Ja, want er zijn 40 inzendingen, geloof ik, hè, van, van alle kanten van het land. Ja, 41 zelfs. 41? Ja. Dat is een uh, geweldig resultaat. Wat, wat vindt u zelf de bijzondere inzendingen? Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Die vraag die had ik verwacht. Um, die hebben en... we ook heel <laughs> lang over nagedacht. Ja, en ik heb er al, al heel veel, uh, uh, heel lang naar kunnen kijken, ook natuurlijk. Uiteraard vind ik ons eigen stuk uh, uit Tilburg heel erg mooi. En, en, uh, en wat is en, dat uit Tilburg, het, de incentive? Het is een plattegrond van Tilburg en Goorle uit 1760. En het is op een paar vierkante centimeter na... het allergrootste archiefstuk van Nederland. Dus nou, dat is best bijzonder. Dat hing in een kasteel hier in Tilburg. En um, het is heel leuk om die, aan, die, die kaart aan mensen te laten zien... hier uit de omgeving. Want ze gaan er meteen over praten. En huh? met elkaar discussiëren. en, en oh, de, uh, Die staat die is er niet meer. Wat is daar nu? Of van een rare naam? Ken jij die? Dus het is een conversatiestuk zoals... Uh, Zoals ik dat dan noem. Ja. En dat, ja, dat is heel mooi. Mensen gaan echt met elkaar in discussie dat over dat stuk. Ja, maar er is een ander stuk, wat ik ook heel leuk vind. Ja. Dat ik ook wel, we hebben niet ook uit Tilburg, uit een andere stad. Nee, nee, nou niet eens uit een stad. Dit is een, een stuk van um, uh, de, het archief van de Rabobank. Ja. Um, we hebben ook bedrijfsarchieven die doen mee, en de Rabobank mm -hmm. is er daar een van. En die hebben ook een archief natuurlijk. En zij hebben een, een promotiefilmpje ingestuurd van de Rabobank uit de tijd nog dat het Boerenleenbank heette. Uh, komt uit de jaren 60. Eind jaren 60. En dan zie je een man en een vrouw en die komen de bank binnen en oh de bank is voor iedereen. Ook voor mij. Oh ja, ook voor jou. en mm. Ze kunnen dan beide een rekening uh, openen. Maar het is ook voor kinderen. Aan het eind komt er een jongetje de bank ingehuppeld en die mag dan ook een rekening openen. Het is een heel mooi tijdsbeeld en, en en ja, sommige dingen zijn ook nog best wel herkenbaar. Gelukkig hadden en... ze toen nog niet van de kredietcrisis gehoord. Nee, nee, nee. toen Wat... ging het allemaal nog heel erg goed. Wat is de oudste inzending die erbij zit? De oudste is um, van 1303. Moet ik hmm. even een blaadje erbij? Nee, 1306. Dat is ja. een, een, een charter, zoals dat heet, van de, het gemeentearchief um, in Weert. En uh, dat was een document om uh, een ruzie te beslechten. Oké. Okay. Tilburg uh, hoopt hoge ogen te gooien, maar Eemland ook. Alice van Diepen is directeur van het archief daar in Eemland. Wat heeft u ingezonden, mevrouw Van Diepen? Ja, goedenavond. Goedenavond. Uh, wij hebben een afbeelding van een ansichtkaart ingezonden. Althans, die is gekozen door uh, onze volgers op Facebook... als uh, winnaar van... Uh, ...tien stukken die we als het ware zelf hadden voorgedragen. En het is een afbeelding van het uh, exercitieterrein van de Juliana van Stolberg kazerne in Amersfoort... Ja. ...waar een, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog een groot tentenkamp ingericht werd... ...om de Belgische militairen die het land ontvlucht waren... Uh, ...die moesten geïnterneerd worden volgens het oorlogsrecht... En die werden daar in eerste instantie op die uh, kazerne dus geïnterneerd in, camp in uh, tenten. En denkt u daarmee uh, al die topinzendingen, al die topstukken die we daarnet van mevrouw van Zandwijk hoorden te kunnen slaan? <laughs> Uh, eerlijk gezegd niet. <laughs> dat is Want, heel eerlijk. Uh, je kan geloof ik nog tot en met morgen stemmen. En ja. ik zag wel dat uh, er een aantal stukken waren die veel meer stemmen hadden gekregen. Maar eerlijk gezegd maakt ons dat niet zo heel erg veel uit. Het mooie hiervan is dat uh, nou, ten eerste natuurlijk uh, het publiek gewoon ziet... wat voor moois er bij al deze archieven in huis is... Uh, heel uiteenlopende dingen. Dus je krijgt gewoon wel een, een heel divers beeld van wat er in de Nederlandse archieven te vinden is. En daar willen wij natuurlijk gewoon ook aan meedoen. Bijdrage leveren. Ja. ja. Maar andere, het andere bijzondere van deze actie is dat we als archieven gezamenlijk opereren. Ik, ik uh, vind dat heel belangrijk. Want, want meestal vechten jullie elkaar de tent uit? Nee, dat niet. Maar veel archieven zijn natuurlijk lokaal georiënteerd. Uh, daar ontleen je ook je kracht aan. Daar zit ook voor een heel groot deel je publiek. Maar je kunt je voorstellen in deze tijd van digitalisering en van, van internet... dat het wel heel goed is, ook als marketing... om je gezamenlijker te presenteren en daardoor okay. meer krachten ontwikkelen als... Uh... Archiefcollectie Nederland. Ja. Om het zo ik te vind het heel modern klinken. Marketing, heel, heel anders dan het stoffige beeld dat ik had. Ik wil nog even terug naar Joanneke van Zandwerk uit uh, Tilburg. Want Waar gebruiken mensen archieven meestal voor? Ik, ik, ik kom er zelf wel eens en Ja, dan is het toch heel dichtbij. Hè? Mensen willen hun eigen familiestamboom. Of ja. iets ja. erg uit de buurt. Kan, kan deze actie hiertoe bijdragen? Mensen te attenderen op dat er gewoon veel meer te halen is in die archieven? Ja, ja ik, ik denk dat dat ook een van de sterke kanten is van uh, de verkiezingsstuk van het jaar. De uh, meeste mensen gaan naar een archief om hun genealogie uh, uit te zoeken, op zoek naar hun stamboom. En dat is, dat is hartstikke mooi, dat vind ik, vinden we ook allemaal heel belangrijk. Veel van die informatie is gedigitaliseerd. Daar hebben heel veel archieven heel veel moeite voor gedaan en, en tijd in gestoken om die informatie digitaal beschikbaar te stellen. Maar daarnaast is er, is er veel meer in archieven uh, moois te vinden wat, uh, wat bewaard wordt. En deze uh, verkiezing is echt een manier om de diversiteit aan stukken... van uh, heel oud tot heel nieuw... We hebben ook stukken van, van dit jaar nog. Uh, de akte van applicatie in het Nationaal ja. Archief is ook een van stukken. Ja. We hebben kaarten, we hebben foto's, we hebben uh, bouwtekeningen... we hebben aanzichtkaarten, we hebben affiches... Het is zo divers wat er, uh, wat er is ingezonden. Atlassen, uh, medische huh? tekeningen, nou, van alles en nog wat. En die diversiteit, het uh, stuk van het jaar heeft een heel mooi platform... om die diversiteit te laten zien, mensen daar kennis mee te laten maken... en ook te zien dat ook die stukken hele mooie verhalen kunnen vertellen. Want dat is echt een, een, iets van archieven, die vertellen verhalen. De stukken die je daar vindt, die vertellen iets over jou... of over je huis, of over je straat... En het brengt de geschiedenis heel dichtbij. Mensen kunnen tot morgenavond nog stemmen op uh, de site www.onsdna.nl. En uh, nog even een gokje wagen. Wie, wie wordt de winnaar? Heel kort, mevrouw Van Diepen. Ik hoorde iets over Feyenoord. <laughs> Rotterdam-Feyenoord. Schijnt wel heel veel fans te hebben. Dus uh, die... Uh... Die maakt een goede kans, maar je zou zeggen uh, dat meest actuele stuk van, uh, waar de nieuwe koning zijn handtekening onder gezet heeft. Maar het is nog spannend, want uh, misschien met deze oproep zo vlak voor middernacht dat uh, nog veel mensen gemotiveerd zijn om uh, te gaan stemmen. Ik hoop het. Mevrouw van Zandwijk, ook heel even kort. Wie tipt u als stuk van het jaar? Het zou zomaar eens Vlaardingen kunnen worden, Stadsarchief Vlaardingen. Ik wacht het met spanning af. <laughs> Wie wordt een Doe dat. Ja, wij ook. Joanneke van Zandwijk uit Tilburg. En Alice van Diepen van het archief Eemland. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Vandaag werd bekend dat bondskanselier Merkel... al sinds 2002 door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA... werd afgeluisterd. De minister-president van India hoeft daar niet bang voor te zijn... Hij weet zeker dat hij niet wordt afgeluisterd. Correspondent Lucas Waagmeester in India. Waarom heeft uh, minister-president Singh geen last van de NSE, Lucas? Ja, je mag inderdaad aannemen, Max, dat in alle hoofdsteden in de wereld... dit weekend uh, heel zenuwachtig de bedrading is gecheckt... Hè, dat de inboxen nog zijn opgeschoond. Maar hier in Delhi maken ze zich inderdaad totaal geen zorgen. Premier Singh die liet via zijn woordvoerder weten... dat hij uitermate relaxed is over al die nse onthullingen Hij heeft namelijk geen mobiele telefoon. Hij heeft ook geen computer... De premier van India heeft niet eens een e-mailadres. Er is dus helemaal niets om af te luisteren of te bespioneren hier in New Delhi. Van paniek, zoals bij al die andere wereldleiders, is hier in deze hoofdstad dus absoluut geen sprake. Ik weet dat Singh niet de jongste meer is, maar is hij zo'n Nou, ik, ik ken hem niet persoonlijk, maar hij wordt omschreven als een absolute digibeet inderdaad. De, de, de premier is 81 jaar, heeft de economie van dit land al meerdere keren in zijn carrière vlot getrokken. Hij bestuurt een natie van... 1,2 miljard mensen, maar een mobiele telefoon schijnt hij nog nooit in zijn zak uh, gehad te hebben. Het is, het, is, het is sowieso niet echt een prater, hè, die man. Hij wordt hier een beetje de stille premier genoemd. En als hij al wat zegt, dan is het ook allemaal heel zacht. Je moet echt zo ongeveer bij hem op schoot gaan zitten. Uh, wil je horen wat hij allemaal stiekem zegt en denkt. Dus ik denk eigenlijk dat hij voor de NSC, voor de inlichtingendienst daar, een behoorlijk lastige klant is wel, ja. Nou, bots het een beetje met het beeld dat je van India hebt... met al die uh, IT-specialisten uit uh, Mumbai en zo, die hier in Europa werken. Uh, gaat India in werkelijkheid helemaal niet met zijn tijd mee? Nee, nou, uh, als het gaat om de overheid niet, nee. Hè. Ik moet helaas ook wel uh, af en toe in, in contact treden... met mensen bij de overheid, met ambtenaren... Uh, en ja, dat is echt met, met afstand het meest ouderwetse orgaan van dit land. Hè. India is natuurlijk best wel high-tech. Uh, slimme programmeurs uh, snappen hier echt wel wat moderne technologie te bieden heeft. Maar uh, als ik bijvoorbeeld overheidsgebouwen bezoek, hè, zo, zeker in de provincie, hebben heel veel ambtenaren niet eens een computer op hun bureau staan. Je komt zelfs nog mensen tegen, en dat vind ik echt altijd hilarisch. Ik maak altijd stiekem een foto van. Het is te mooi om waar te zijn. Er staan gewoon nog typmachines op bureaus in overheidsgebouwen. Stapels, dossiers, grote archiefkasten, knipseldiensten. Gewoon echt het ouderwetse handwerk. Uh, dus ja, dat de premier zelf ook nog met een, met een bode en de postkamer af kan... Uh, dat verbaast eigenlijk maar heel weinig mensen uh, hier in India. En het heeft in elk geval het voordeel dat premier Singh veilig is voor de Amerikanen. Ja, hij is de enige wereldleider, denk ik, dit weekend... Uh, die lachend uh, achter zijn televisie zit, ja. Lucas Waagmeester over de stille premier van India. Dit was het oog. Morgen zit hier John Jans van Galen straks in BNN de overnachting... in gesprek met Willem Schone, vertrekkend hoofdredacteur van Trouw. Een gesprek over een kwaliteitskrant maken in het digitale tijdperk. Goed weekend, en vergeet niet de klok terug te zetten. Het ik nog te hätte, dauert een sigaretten.